Er wordt gevochten tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten. Ook gisteren was dat te onveilig op de wegen naar de plek waar vlucht MH17 is neergestort. De Nederlandse forensische experts en marechaussés willen de lichamen van de slachtoffers bergen. Partners van kankerpatiënten vragen minder vaak om psychologische hulp. Volgens KWF Kankerbestrijding, het Helen Downing Instituut en andere deskundigen... komt dat doordat die hulp niet meer door de verzekering wordt vergoed... De hulp bij stress en rouwverwerking werd vorig jaar geschrapt. Sindsdien is het aantal meldingen bijna gehalveerd. Partners van de kankerpatiënten gaan nu met hun klachten naar de huisarts. In Gelderland en Overijssel zijn de afgelopen maanden draden over fietspaden gespannen. De politie heeft het over levensgevaarlijke acties met staaldraad en nylon. Zeker twee fietsers raakten gewond. Een van hen kan nu moeilijk praten en slikken. Het weer geregeld zon, vooral in het noordoosten. Er vallen ook wat buien en het wordt 24 tot 27 graden. Morgen geregeld zon en kans op wat lichte buien. Dit was het in op. Dit is Johnson Holka van de ANWB. In de randstad staan een korte fiets op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat twee kilometer tussen kloppen Diemen en Muiden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat ik hoor sinds ik haar zag, sinds ik haar zag. Ik zag meisjes in Parijs en in Tureen.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 Mijn Sofietje op een Amsterdamsterras Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was Geniet van de lekkerste muziek uit Nederland, Mario Zandvoort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 Of vindt u dat nog te duur? Zolang als er kampvuren branden, zolang er een round-up zal zijn, zolang zingt de cowboy in Texas nog altijd een cowboy -refijn. Zing maar een lied in de sterrennacht, Cowboy, cowboy, zing voor je meisje dat Maar Texas zal Texas niet wezen, wanneer daar geen cowboy meer is. Cowboy, cowboy, zing maar een lied in de sterren nog. Cowboy, cowboy, zing voor je meisje dat boy. Yeah. Met cowboy, en ook hoorde je dat heerlijke nummer van het Trisha Cats, met het autootje. CFM Zandvoort, de volgende dame, is het zijn Dops geboren als trea van der Schoot. Geboren in Eindhoven op 4 april 1947, Nederlandse zangeres en tekstschrijfster. Uh, en ze is vooral door het, uh, bekend door haar lied uh, Plum Plum Jenka 1965, een plaat die regelmatig voorbij komt in dit programma.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 Waarom ben ik was je.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 Ik hou van uniform en ik ben dol op jouw pensioen Pensioen Er leeft de tijd van de leer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 Nee.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 De luitenant geaffecteerd zei, wie maakt hier nu mokjes. Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar haassobottes. Geef acht rechts, rechter kom nou lui, wie tapte deze ui? Hè? Ja, kom, zeg op. Compagnie die heeft de te laten staan Wie heeft er suiker in de herdensoep gedaan Ten slotte kwam de kolonel correct en afgemeten Zij strafmarcheer het hele stel ga in het zwijntje eten En schokkende de heide door Zong de ompie in koor Wie, wie, wie, huh? wie, wie, wie Wie heeft er suiker in de hertensoep? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft de te laten staan. Wie heeft er suiker in de herde zoek gedaan? Zo laat men het nog een keertje over doen, want het was niet naar mijn zin.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 voor het eerst geopereerd. De patiënt had daarna een vierkante neus. De dokters zijn nerveus. Zal men het nog een keertje overdoen. Want het was niet naar mijn zin. Zal men het nog een keertje overdoen. En begin maar Krijg een pik zwart kind, dat's raar. Haar echtgenoot, die rood haar had, die zei Hij Zal men het nog een keertje overdoen? Want het was niet naar mijn zin. Laat men het nog een keertje overdoen. In het begin, maar bij het begin. Zal hem het nog... Carnaval. Veel gezep, veel gezang, veel gelauw. Halleluja, kameraden zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij alsmaar. maar. Yeah! Zal hem maar net nog een het nog een keertje over doen, wat het was niet na mijn zin. men het nog een keertje over het doen, in begin maar bij het begin. zal hem het nog een keertje over doen, wat het best niet na mijn zin. Maar bij de het begin We ik me niet nog een keertje overdoen Want het was niet Laat me zien In mijn stem kwijt We ik me nog een keertje overdoen uit Nederland, Mario Zandvoort. Anneliese, ach Anneliese, waarom zou je boos zijn op mij? Anneliese, ach Anneliese, je weet toch, mijn liefste ben jij.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 Kreutmoes en zangeres Annie Palm als Drika en Henke Jansen van Galen... als Lubert van Gortel. En na diens dood werd zijn plaats ingenomen door Ap Hofstij als boer Voorthuizen. Ook werd de imitator in vaste dienst Bertus Bolknak. In werkelijkheid uh, heette hij Henk van Wijk. Daarnaast vormde Broeds van Buurt het Vaste Orkest uh, Huisorkest... van het kro radenprogramma van 12 tot 2. En nu hoorden hun in de oude versie De Bietenbouwers met Anneliesje...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 Langs de Rijn In een wip Zakkernoot Zat een klepje op de boot Ja, zo reis je Langs de Rijn, Rijn, Rijn S'avonds in de maanen Schijn, schijn, schijn Met een lekker potje bier, wier, wier Aan de vier, zwier, zwier Op de rivier, vier, vier Zo reis je met Een nieuwe wetsen schuit, schuit, schuit, Ah allemaal in de kajuit, juit, juit. Het is zo deftig, is zo fijn, fijn, fijn. Zo'n reisje langs de Rijn. Zo kwamen we met prachtig weer, het eerst bij Keulen. Mijn tante was over het dek als een jong eulen. Oom Kees nam zijn harmonica en ging aan en daar beluist je van vroom was bootsblank, wat bist je schoon? Lichtjesar, welke paar? 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Rijn. 1, 1, 1, 1, 1, Schijn. 1, 1, 1, 1, 1, 1, Vier. 1, vier, bier, bier, 1, 1, 1, 1, 1, 1, vier, 1, 1, 1, 1, net. liever allemaal in de gejuif, juif, juif zo deftig, Street. En geen auto om de weg. Want die had je toen nog. Van het paard In de reet In de, In de reet In de reet Helemaal een flinke Wat een tijd, oh wat een tijd Iedereen die was een heer Ja yeah.